De olifant en de mier. Dit is het verhaal over een olifant en een mier. Ooit in een bos leefde een olifant. Hij was erg trots op zijn enorme grootte. Hij plaagde altijd andere dieren in het bos en maakte ze belachelijk. Op een dag, toen hij door het bos aan het wandelen was, zag hij een papegaai zitten in een boom. Ah, ah, ah. Hé hey, jij, wat doe je daar? Zie je niet dat ik langskom? Ik ben het machtigste dier in het bos. Kom op, ga eens voor me buigen. Wat? Buigen? Wat? Hoe durf je? Ik zal je leren met respect tegen me te praten. De papegaai boog niet voor de olifant... De boze olifant greep de hele boom en begon echt te schudden. De papegaai kon niet meer stil op die boom blijven zitten. Hij vloog weg. ga, vlieg weg. Zie jij nu wat ik kan doen? Jullie zijn allemaal zo zwak voor mij. De trotse olifant liep toen verder. Zoals altijd ging hij naar de rivier om water te drinken. Net naast de rivier woonde er een mier in een mierenheuvel. Elke dag ging de mier eten verzamelen... en elke dag ging de olifant de mier pesten. Vandaag was het niet anders. Toen de olifant water aan het drinken was, zag hij de mier. Jij, kleine mier... Waar breng jij het eten naartoe? Ik moet dit vandaag naar mijn huis brengen. Het zal snel gaan regenen. Ik moet voorbereid zijn en veel eten verzamelen. <lacht> Dat dus. De olifant zoog toen water in zijn grote slurf op en begon het op de mier te spuiten. Het water verpestte haar eten en de mier was nu helemaal nat. <lacht> Lach maar. Doe maar wat jij wil, olifant. Ik zal jou op een dag een lesje gaan leren. Oh, nu ben ik bang. Een miertje wil me een lesje leren. Ik zal je eens onder mijn voeten gaan pletten. Ga terug naar je huis. De mier was erg kwaad op de olifant en zijn trots. Ze zweerde dat ze hem snel een lesje zou gaan leren. Ik moet iets aan deze olifant gaan doen. Hij kan niet blijven pesten op deze manier. De volgende dag, toen de mier naar buiten ging om meer eten te verzamelen, zag ze dat de olifant aan het slapen was. Ze kreeg onmiddellijk een idee. Ze liep stilletjes naar hem en kroop in zijn slurf. Eenmaal erin begon ze hem te bijten. Ze bleef bijten totdat hij wakker werd en begon te schreeuwen van de pijn. Mijn uh, slurf doet zo fijn. Ga eruit. Wie zit erin? De mier hoorde hem schreeuwen en bleef bijten. De olifant had nu enorm veel pijn. Hij begon te huilen. Laat iemand me alsjeblieft helpen. Alsjeblieft. Wie zit er in mijn slurf? Alsjeblieft. Ga eruit. De mier hoorde het geheul van de olifant en kwam uit zijn slurf. De olifant was geschokt om te zien dat het de kleine mier was. Hij was zo bang dat de mier hem weer zou bijten... ...dat hij knielde en zich begon te verontschuldigen. Vergeef me alsjeblieft, ik zal je nooit meer lastig vallen. De olifant begreep nu zijn fout. Hij ging nu daar weg. En hij viel nooit meer iemand lastig vanaf die dag. Zie je het nu eindelijk? Niemand is groot of klein. We kunnen allemaal wel iets speciaals. Wees niet trots op wat je kan. Gebruik het om anderen te helpen. Kinderen, wat hebben we geleerd? Dat wij allemaal wel iets speciaals kunnen. Ik Denk er altijd aan dat zelfs een wezentje zo ontzettend klein als een miertje iets kan doen... wat zelfs een grote olifant niet kan. Je hebt gelijk. We begrijpen het nu. Nou, nou, meen je dat echt... Ik heb je echt wel Sally zien pesten, omdat ze bang was voor water. Het spijt me. We zullen haar nooit meer gaan plagen. We zullen haar helpen haar angsten te overwinnen. Heel goed. Ik ben zo ontzettend trots op jullie. Het einde.